1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Italiaanse Senaat stemt over bezuinigingspakket. Gemiddelde prijs van hotelkamers opnieuw gedaald. En opnieuw arrestaties in omkoopschandaal Turks voetbal. Van het westen uit buien met kans op onweer. De meeste neerslag valt in het zuidwesten. En er staat bij dat alles een stevige westelijke wind. Met vooral aan zee ook kans op zware windstoten. Het wordt hooguit 17 graden. Morgen breekt van het westen uit de zon door. Maxima rond 21 graden. Dus een stuk warmer morgen. In het weekend keren de bewolking en de buien terug. En vanaf zondag wordt het ook weer koeler. Na geruchten dat het met de Italiaanse economie dezelfde kant op gaat als de Griekse en de Portugese, zetten de Italianen de vaart achter. De Senaat stemt vanmiddag over een rigoureus pakket aan bezuinigingen. Het gaat in totaal om 45 miljard euro. Bas in Rome, dat, ze zijn wel geschrokken van de geruchten, hè? Ze zijn zich hier rotgeschrokken toen de koers dinsdag voor de derde dag omlaag kwam duikelde En dus heeft men de handen ineengeslagen. In een paar dagen worden nu bezuinigingen ingevuld... waar anders weken voor nodig zouden zijn. Maar op de achtergrond is veel verontwaardiging. Men begrijpt de speculatieve aanval op Italië niet. Ze zeggen hier, Italië is geen Griekenland. Het begrotingstekort is onder controle. De exportsector is sterk. Families hebben niet zoveel schulden als de Grieken. En de banken hebben de crisis doorstaan. De grote problemen, zeggen ze, zijn de staatsschuld en de trage groei... Maar de crisis is volgens veel Italianen en analisten ontstaan... door de politiek die hier al een jaar instabiel is... en vooral door de aanval van Berlusconi afgelopen vrijdag... op minister van Financiën Tremonti... die nu juist zo wordt gewaardeerd in Europa. Daardoor stond, ontstond de angst in, uh, in Europa... dat Berlusconi de geplande bezuinigingen misschien zou gaan afzwakken. En toen ontstond die enorme speculatie op, uh, op de val van Italië, zullen we maar zeggen. En wordt het nog spannend vanmiddag of staan de neuzen dezelfde kant uit? Nee, het wordt niet spannend. Iedereen heeft beloofd snelle behandeling van het bezuinigingspakket. Geen abonnementen en tijd trekken. Er is een meerderheid voor de maatregel. Maar de oppositie die stemt tegen omdat ze meer willen. Ze willen meer bezuinigingen en sneller. Maar ze stemmen tegen omdat de meerderheid het in haar eentje goed kan keuren. Nou, dat zijn we niet echt gewend van de Italiaanse politiek. Zoveel daadkrachten, eensgezindheid mag je wel zeggen. Zijn er nog andere pijnpunten die spelen? Nou ja, kijk, president Napolitano die heeft gewoon de regie genomen hier. Die heeft gezegd, Berlusconi in je hok. En die praat ook bijna niet, Berlusconi. Maar er zijn een aantal dingen die op de achtergrond spelen. Zoals bijvoorbeeld het bekend worden dat de minister van Landbouw... zal worden vervolgd vanwege banden met de maffia. Er zijn nog andere corruptieschandalen die voortsmeulen... Berlusconi houdt zich nu stil, maar lijkt misschien straks weer in staat om Tremonti te gaan aanvallen en schade te verrichten. Kortom, de vraag is wat er na het weekend gaat gebeuren als de bezuinigingen zijn aangenomen. Als de politiek dan weer instabiel wordt en gevaarlijke dingen gaat doen, dan kan het zomaar weer helemaal misgaan. We hebben over die bezuinigingen van 45 miljard waarin Rome over gestemd wordt. Minister De Jager vindt dat het IMF een grotere rol moet spelen... bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van landen. Hij zegt op nu.nl dat kredietbeoordelaars... te laat de risico's van de Griekse schuldencrisis hebben gezien. Ze hebben zitten slapen en nu hebben ze de neiging... om juist door te slaan naar de andere kant, al dus De Jager. Ik, ik zeg niet dat ze, dat ze te steen zijn... maar je, de suggestie is wel een beetje dat ze soms doorslaan. Uh, de, een van de kredietbeoordelaars heeft ook gezegd... dat de Verenigde Staten, wat nu een triple E-land is, de hoogste waardering van kredietbordelaars, dat ze die in één keer willen afwaarderen naar D, naar default. Dat is, dat is iets waar we bij Griekenland nog lang niet zijn. En de jager voelt er wel wat voor om private kredietbeoordelaars... is wat minder macht te geven en het IMF meer macht. En ook een Europese instantie zou misschien een rol kunnen krijgen... zegt de minister. Gisteren werd bekend dat kredietbeoordelaars Moody's daarover denkt... om de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten naar beneden bij te stellen. Hotelkamers zijn vorig jaar opnieuw goedkoper geworden. De gemiddelde kamerprijs daalde van 90 naar 87 euro per nacht. In 2008 betaalde de hotelgast nog gemiddeld 95 euro voor een kamer. En dat blijkt uit onderzoek van KPMG. Wel hadden de hotels vorig jaar iets meer gasten. Vooral vier- en vijf sterrenhotels in de Randstad deden het goed. Ze trokken door de dalende prijzen van de afgelopen jaren vooral meer zakelijke gasten. Hotels buiten de Randstad, met name de drie-sterrenhotels, die merkten nog weinig van de opleving. Maar ook zij zullen dit jaar weer opkrabbelen, denken de onderzoekers van KPMG. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten slechte weer. Dat leidt in het hele land tot overlast. Op Schiphol worden in verband met de harde wind drie van de vijf banen niet gebruikt. En daardoor zijn tientallen vluchten geannuleerd. En andere vluchten vertrekken later dan gepland. De vertragingen kunnen oplopen tot een uur. Ook in de rest van het land is het slecht weer. Er kan veel regen vallen, er komen zware windstoten voor, 80 km per uur. In Eindhoven is daarom de eerste dag afgelast van een driedaags luchtballonfeest. En in Nijmegen roept de organisatie van de Vierdaagse Feesten... de ondernemers op om alles goed vast te sjorren. Die Vierdaagse Feesten beginnen zaterdag. Dan voetbal. Ja, de, de, het gedoe in het voetbal, zeg maar. Opnieuw arrestaties in Turkije... in verband met het omkoopschandaal in de voetbalcompetitie. Fenerbahce was al verdacht en nu lijkt de aandacht van justitie... uit te gaan naar een andere grote club, Besiktas. Bram Vermeulen in Istanbul. Waar wordt die club van verdacht, Bram? Nou, er zijn vanochtend nog eens een keer uh, vijf mensen opgepakt. Uh, waaronder de technisch directeur, de vicepresident van Besiktas en een aantal spelers. En waar ze van verdacht worden, dat kun je eigenlijk het beste lezen uit een van de, die spelers... die inmiddels heeft toegegeven, uh, dat is een speler van een hele kleine club, Istanbul BB... dat hij een renpaard maar liefst van 150.000 dollar waard uh, heeft ontvangen van, uh, van Besiktas... om gewoon slecht te spelen tegen, in een wedstrijd tegen Besiktas... Dus dus zo krijgen we een beetje een beeld hoe dat ongeveer gaat. En daarmee is dit omkoopschandaal niet langer alleen het probleem van Vinnebartje, de landskampioen van het jaar, maar van de gehele competitie. Want behalve Besiktas wordt bijvoorbeeld ook de nummer 2 trapsonspoor in het verdachte bankje gezet en een heel aantal eh, andere kleinere clubs. Het is wel een, een uit steeds verder uitbreidende besmetting lijkt het wel in Turkse voetbal. Ja. Maar niet alleen gevolgen voor Turkije, ook voor het internationale voetbal. Hoe zit het met ja. Fenerbahçe bijvoorbeeld? Doet uh, die club nog mee aan de Champions League? Nou ja, de verwachting was uh, aan het begin van deze week... dat uh, voor morgen, dan is het 15 juli... en dan wilde de UEFA weten of Fenerbahce nog steeds meespeelt uh, in die Champions League. Uh, de Turkse voetbalbond heeft die deadline uh, inmiddels eigenhandig verschoven... door te zeggen dat ze pas een beslissing willen nemen... over de, uh, de landstitel van Fenerbahce en over eventuele degradatie van de club... als uh, de aanklagers hun werk hebben afgerond. Dat wil zeggen, als we weten wie nou precies verdacht is... En waarvan precies? Nou, de ervaring leert dat zo'n beslissing eh, in Turkije heel lang kan duren. Aanklagers nemen vaak ontzettend lang de tijd. Maar het is natuurlijk mogelijk eh, dat zo'n beslissing eh, gaat vallen. Terwijl de spelers van Fenerbahce op het veld staan eh, tijdens de Champions League. Dus dat kan nog een heel spannend seizoen gaan worden. Ook internationaal gezien. Maar ondertussen krijg je wel de indruk van ja, bestaat er eigenlijk nog wel een, een Turkse voetbalcompetitie? Ja, dat begint me ook af te vragen. Kijk, als je Fina Bartje, dat zijn twee van de drie grote clubs. Galatasaray ontspringt de dans vooralsnog. Maar het lijkt er steeds meer op dat eigenlijk iedereen schuldig is. Sportjournalisten vertelden mij in de afgelopen dagen dat ze al jaren vermoedens hadden over gesjoemel, dat sommige uitslagen wel erg verdacht waren... maar dat het erg moeilijk voor hen was om het aan te tonen. Het gaat bij dit omkoopschandaal ook niet alleen om het betalen... van bijvoorbeeld doelmannen om ballen door te laten... of een spits om een schot te missen... maar vooral om het geven van premies aan de tegenstander van je tegenstander... om bijvoorbeeld beter te gaan spelen. Uh, zoveel clubs zijn daarbij betrokken bij, bij deze, de, de, dit soort omkoping... dat het ook steeds lastiger wordt om bepaalde clubs hard te treffen... Stel nou dat je bijvoorbeeld Vinnabatje de landstaffeltitel afneemt en dat je hem laat degraderen naar een lagere divisie, dan raak je ook 45% van je kijkers kwijt van de betaal-TV en die is hier ontzettend populair. Dat zou gewoon betekenen dat het hele systeem, het hele voetbalsysteem instort. En het lijkt erop dat de voetbalbond dat risico niet wil nemen, dus is het misschien verstandiger om een aantal bobo's vast te zetten, wat nu is gebeurd, bijvoorbeeld de president van Vinnabatje zit vast en straks te doen alsof er helemaal niks aan de hand is. Mondelijke ontwikkelingen in Turkije. Bram Vermeulen. Eens even kijken hoor, waar zijn we? Ja, ambu in, in ambulancepersoneel heeft in een huis in Bolsward een zwaar mishandelde peuter gevonden. Jongetje van drie lag bewusteloos in het huis van zijn moeder. En volgens de Friese politie was dat jongetje er al slecht aan toe toen het ambulancepersoneel hem aantrof. Op dat moment uh, verslechterde de toestand van het uh, kleine jongetje heel erg. En is uh, echt in zorgwekkende toestand overgebracht naar het UMCG in Groningen waar hij uh, ja, in kritieke toestand op de intensive care is gebracht en daar verzorgd. Het ambulancepersoneel belde de politie omdat ze mishandeling vermoeden. En de politie heeft een man en een vrouw aangehouden. Een van hen had 112 gebeld. Maar de Friese politie wil niet zeggen wie het zijn. En uh, doet in en om het huis van de moeder van dat driejarig kind onderzoek. De politie in Libanon heeft zeven fietsers uit Estland bevrijd... die in maart werden ontvoerd. En die fietsers maken het goed. Groep toeristen werd eind maart door gewapende en gemaskerde mannen... in twee busjes afgevoerd. Ze waren toen aan het fietsen met z'n zevenen in de BK-vallei... in het oosten van Libanon. En in april verschenen de Esten in een filmpje op YouTube... waarin ze Arabische leiders smeekten om hulp bij hun vrijlating. De onbekende groepering Beweging voor Vernieuwing en Hervorming... heeft de verantwoordelijkheid opgereisd voor die ontvoering. Kidnappers eisten los geld, maar het is niet duidelijk of dat is betaald. Sport. Eén klim van de eerste en twee van de buitencategorie. Dat is het profiel van de twaalfde etappe, de eerste echte bergetappe deze Tour. Gio Lippus, die zit er net te kijken. Luz Ardiden, er was een kopgroepje van uh, zes Gio. Die zijn nog steeds weg, hè? Jazeker, die zijn nog steeds weg. En uh, de voorsprong van die kopgroep is alweer opgelopen... na zeven minuten en twaalf seconden. Perez, Gutierrez, Kadri, Thomas. Jurain Thomas, uh, man die voor de witte trui is uh, gegaan... in het begin van deze tour. Staat nu vijfde in dat uh, tussenklassement voor die witte trui... op één uh, minuut vijftig van Robert Geesing. Dan Jeremy Roy. En uh, daar hebben we ook nog Laurent Mangel. Die kopgroep krijgt dus... de de ruimte ja, is wel een bedreiging voor de gele trui van Thomas Veclere. Want Dorne uh, Thomas uh, die staat ook op 5 minuten 51 van uh, Thomas Vecler. Maar goed, die 7 minuten 10 zal straks, als het echt klimmen wordt, zal het ongetwijfeld uh, dicht gereden worden. Want we zijn nog zeker een flink eind verwijderd van uh, de eerste klim. We hebben pas een kilometer of 80 gereden. Betekent dat we nog 130 kilometer te koers hebben. Het weer lijkt wel aardig te zijn. Ik zie af en toe de zon ook doorbreken. En je vraagt je af, wat gaat er vandaag gebeuren met de jonge slek Want die staan zeer gunstig in het algemeen klassement. Wat zouden zij gaan doen vandaag? Nou, ik denk dat zij vooral zullen afwachten. Ik denk dat uh, Alberto Contador de enige is die echt aanvallende plannen heeft. Als je kijkt naar de mensenrennen. Want van de rest, ja, daar hoor je toch wel uh, wat voorzichtigheid. Zeker met zo'n eerste klimdag is altijd lastig in te schatten. Maar Contador heeft aangekondigd dat hij wat gaat proberen. Maar hij heeft last van zijn linkerknie. En uh, het zou wel eens een keer kunnen zijn dat die aanval nergens toe leidt. En als dat zo is, dan zou het wel eens... Ja, de langste tijd kunnen zijn geweest dat Contador in de Tour heeft gezeten... en dan zou hij wel eens binnenkort kunnen gaan afstappen. Voor de rest is het afwachten hoe de favorieten zich houden. Moeilijk in te schatten dus, omdat het de eerste dag in de bergen is. We horen je verder, uh, Gio Lippens in uh, Radio Tour de France... vanaf twee uur op deze zender Radio 1. Het is bijna 13 over 1, tijd voor de ANWB. Kees Parks, goedemiddag. Goedemiddag, Jan. Kilometer of 30 files en het slecht weer in Nederland, de kustprovincies. Veel water op de weg, harde windstoten, hou daar rekening mee. En dan gebeurt het nodige. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Meerse en Maastricht staat 4 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag, 5 kilometer tussen Roelof, Arend, en Zoeterwoude Rijndijk. Op de A10 de Ring van Amsterdam tussen knopend Koenplein en Westpoort, 2 kilometer. De A10 bij de Koentunnel is de linkerreisstok dicht na een ongeluk. Er staat een lange file richting Duitsland op de A76 vanuit Geleen... door werkzaamheden tussen knooppunt Ten Essen en Aken, ruim 11 kilometer. Het verkeer kan beter omrijden vanaf Eindhoven via Venlo over de A67 en over de A61. Ten slotte de N62 vanaf Gent naar Borselen. Er zijn werkzaamheden bij de Westerschelde-tunnel. 7 kilometer file staat er vanaf Hoek. Dankjewel, Kees Kwaks. En dit zijn nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De Italiaanse Senaat stemt vanmiddag over een rigoureus bezuinigingspakket... ter waarde van 45 miljard. Hotelkamers zijn vorig jaar opnieuw goedkoper geworden. De gemiddelde kamerprijs daalde van 90 naar 87 euro per nacht. En weer arrestaties in Turkije... in verband met het omkoopschandaal in het voetbal. Dat was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen het vervolg van NCRV's lunch.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 Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl. Hola, in Hollanda betalen jullie alles met la pinpasa. Maar in Zonnebregote en Spanje betalen jullie Hollanders ineens met de contante gelden.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 Word daarom nu lid van de KRO voor slechts 10 euro per jaar. Ga naar kro.nl. Dankjewel. Met elke buitenlandse pintbetaling kans maken op het terugwinnen van je vakantieuitgaven. Kijk op maestro.nl voor de voorwaarden. Dit is Radio 1. CRV -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag. Allemaal in IJsland gaan ze wel heel erg ver met hun anti-rookbeleid. Daar zijn sigaretten straks alleen nog verkrijgbaar op doktersrecept. Wat is eigenlijk het beste anti-rookbeleid? In deel 3 van het radiodagboek van Wanny de Wijn horen we dat het herschrijven van een toneelstuk naar een filmscenario. vooral veel schrappen betekent. gaandeweg, het, de versie was ik op een gegeven moment ook wel erg streng voor mijn eigen werk. Dat ik dacht dat is, dat is info, dus gewoon informatie die hoef je helemaal niet te horen. En uh, dat is semi-filosofie of uh, nou, gedoe gewoon. Dus dan heb ik dat eruit gegooid. En na half twee zijn standpunt.nl en daarin gaat het over het plotselinge vertrek van trainer Mario Been bij Feyenoord. De woordspelingen zijn niet van de lucht, spelers zien er geen Been meer in en Been gebroken naar Spanje vertrokken. Maar iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt, die is het lach intussen wel vergaan. Want komt het nog goed met de club van Rotterdam-Zuid?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 Rokers in IJsland kunnen straks alleen nog sigaretten kopen... als een arts dat voorschrijft. Het is een van de meest radicale maatregelen om het roken tegen te gaan. Niet alle landen gaan zover, maar het rookbeleid wordt wereldwijd wel steeds strenger. In Nederland zijn ongeveer 4 miljoen rokers. 38 van de mannen rookt en 30 van de vrouwen. En daarmee roken we bijna net zoveel als in Letland... en dat is een van de grootste rooklanden van Europa. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen stoppen met roken? En daarom is de lunchvraag van vandaag... Wat is een goed anti-rookbeleid? Ik praat erover met uh, Lies van Gennep, directeur van Stivoro... en dat staat voor Stichting Voorlichting Roken. Dag, mevrouw van Gennep. Dag. Uh, qua roken zitten we dus op hetzelfde niveau als uh, een paar van die Oost-Europese landen. Hoe erg is dat eigenlijk? Nou, dat is behoorlijk erg. Als je nagaat dat 20.000 mensen per jaar in Nederland overlijden als gevolg van roken... en dat we, waar het gaat om de longkanker onder vrouwen, op de vijfde plaats uh, in Europa staan... we doen het echt heel erg slecht en dat kost mensenlevens. Ja, hoe komt het dat wij zoveel roken? Nou, dat is een hele moeilijke vraag die ik niet echt kan beantwoorden. Wat we wel constateren is dat we weten wat er nodig is om uh, mensen te helpen stoppen met roken... en te voorkomen dat mensen meeroken en ook te voorkomen dat kinderen gaan roken. En wat daarvoor nodig is, dat doen we in Nederland niet of te weinig. Hoe, wat, wat er werkt is beschreven door de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is een internationaal verdrag waarin dat staat. Maar nou, wat heel goed werkt is prijsverhoging, dat is het allerbeste. Mm -hmm. Verder moet je mensen beschermen tegen meeroken. Dus je moet uh, rookverboden instellen en die moet je ook laten naleven. Je moet zorgen dat er geen marketing is. Je moet goede voorlichtingscampagne hebben. En ook de behandeling van tabaksbeslaving moet heel laagdrempelig zijn. Nou, op al die punten zie je dat Nederland uh, stapjes terugneemt. Niet het beste jongetje van de klas is. Eigenlijk een heel uh, zwak het beleid heeft. Maar bijvoorbeeld die prijs, wat u zegt. Uh, volgens mij, ik rook zelf niet hoor, maar volgens mij is die prijs de laatste jaren juist heel erg gestegen. Nee, In... dat, die, die indruk is, is toch niet juist. Als je kijkt naar andere landen, zijn de prijzen daar vaak heel veel hoger. Als je het relateert aan het, het welvaartspeil van Nederland. dan zit onze prijs op de vijfde na laagste van Europa. Dus we zijn helemaal niet zo hoog met die prijzen. En we weten als je die prijzen verhoogt, dat dat direct leidt tot minder. Rokers en minder roken. Ja, dan gaan dus, mensen gewoon echt minder roken. Ja, absoluut. Is overal ter wereld aangetoond. Ook in Nederland is dat aangetoond. Dat is de meest effectieve maatregel om uh, de schade door roken ja. tegen te gaan. En, en kost ook nog geen geld. Het levert geld op. Ja. Nou, is, u, u, u wordt ook bedreigd hè, als Tiforen, want u krijgt geen subsidie meer straks van, van dit kabinet. En uh, uh, zij schrappen dus in feite in, feite in, het, in het preventiebeleid. Ja, heel duidelijk. Met name ook in de voorlichtingen. Dat is uh, ja, heel ernstig, omdat we weten dat de kennis over de schade door rook... en meer ook in Nederland heel laag is, ook vergeleken met andere landen. Natuurlijk weten mensen wel dat het schadelijk is. Maar ik denk dat weinig mensen zich realiseren dat vrijwel alle longkanker bijvoorbeeld door het roken komt. Dus, ja, het is een politieke keuze om te zeggen dat er longkanker bestaat in Nederland. Hmm. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat zich niet realiseren. En die voorlichting die was al niet zo uh, heel erg goed in Nederland. En die wordt nu zo fors teruggebracht... dat je eigenlijk kan zeggen dat deze overheid de Nederlanders dom wil houden over de schade door roken. Welk land is wat u betreft nou een schoolvoorbeeld van, uh, van, van uh, een goed land... waar het, waar het goed gaat zeg maar, met het anti-rookbeleid? Nou, Engeland is in Europa echt de kampioen. Daar heb je al jaren een heel goed systeem voor de behandeling van tabaksverslaving. Dat wordt vanuit de NHS vormgegeven, maar je hebt ook veel campagnes. En op dit moment wordt er in Engeland bijvoorbeeld gepraat om het aantal verkooppunten te reduceren en de zichtbaarheid van tabak op die verkooppunten terug te brengen. Nou, dat is een hele effectieve volgende maatregel. Engeland is wat dat betreft kampioen. Ierland is ook erg goed, Scandinavië is erg goed. Maar ja, Nederland op diezelfde ranglijst je zit ergens op het niveau van Midden-Europa inderdaad. Ja, en uh, de, uh, nog even wat, want de, de, de mensen die daar ook allerlei complot achter voeren, zeggen, ja, de overheid doet er gewoon niks aan... want die, die krijgt daar natuurlijk een hoop geld door binnen via die accijnsen. Is dat de reden waarom uh, men het wel goed vindt? Nou, dat wordt niet als reden gegeven. Maar feit is natuurlijk dat er heel veel geld binnenkomt door die accijns. Maar dan blijft het toch nog heel raar dat juist een hele effectieve maatregel... die ook nog geld oplevert, de accijnsverhoging, dat men dat nalaat. Nou ja, maar goed, als, als iedereen daardoor stopt met roken... dan uh, levert het de staatskas natuurlijk niks op. Nou, kijk bijvoorbeeld naar, naar Frankrijk. Dat heeft de laatste jaren zijn prijzen van tabak erg omhoog gedaan. En als je kijkt wat het uiteindelijk opbracht hè, met die hogere prijzen... was toch nog veel meer geld dan toen de prijzen lager waren. Dus uiteindelijk is het... Ook Tijd kosten effectief. Het levert altijd geld op en bovendien levert het gezondheid op. Dus het lijkt een maatregel die je ook in een tijd van bezuinigingen gewoon niet moet nalaten. Laten we nog even een, een bijzonder element in deze discussie brengen. Uh, Rokers kennen dat gevoel misschien wel bij de tandarts op de stoel en weer dat gesprek over die gele tanden en over hoe slecht roken dan eigenlijk voor je gebit is. Nou, is die tandarts misschien wel de aangewezen persoon om je van dat roken af te helpen. Uh, Josine Rochel, moet ik zeggen, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de tandarts en onderzoeker ook. En u hebt een promotieonderzoek gedaan waar dit over gaat. Hè? Dat de tandarts eigenlijk degene is die ons van het roken misschien kan afkrijgen. Ja, en zeker van een belangrijke rol kan spelen. Ja, dat klopt. Leg eens uit. Nou, als uh, tandarts heb je eigenlijk een, uh, ja, een hele makkelijke poortfunctie. Want je, ziet, je hebt een heel groot bereik van mensen. Uh, je ziet buiten dat uh, eh, je de mensen ziet die ziek zijn... Dus die, die al kanker hebben die bij een gewone arts komen, zie je uh, ook veel meer jongeren, uh, je, je ziet een, een heel groot deel van de bevolking. En ja, op die manier heb je een heel groot bereik om heel veel mensen te bereiken. Ja, en, en bij, meestal liggen we bij u in de stoel uh, op ons aller ongeveer, hè? <laughs> ja, dat is misschien ook niet, <laughs> niet het beste moment, om te beginnen iemand ligt, maar... Het is, het is wel een makkelijk punt om over te beginnen, omdat je natuurlijk toch een uh, directe relatie hebt met de mondgezondheid. Ja, dat, dat je zo'n zo tandarts hoofdschuddend boven je hoofd krijgt zo nou, <laughs> Waar ben je toch aan begonnen en dan, en dan, dan laat je het wel? Zo, dat is een beetje het idee wat erachter zit. Nou ja, ik denk, ik denk niet dat je met je vingertje moet gaan wijzen, want ik denk niet dat je daar meer mensen mee laten stoppen. Maar ik denk dat het wel heel erg belangrijk is dat je juist uh, op de relatie wijst. En mensen er bewust van maken, dat het ook gewoon impact heeft in de mond. Dus veel en, voorlichting, voorlichting geven? Ja, die voorlichtingsrol die is gewoon heel erg belangrijk. Ja. ja. Ik kan me ook voorstellen dat te zeggen: Ja, ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Dan ook nog eens een keer al die mensen toespreken die dan, uh, die dan roken. Ja, en eigenlijk is dat heel slecht als je bedenkt dat je uh, als tandarts ook de plicht hebt om juist je uh, patiënten te informeren. En uiteindelijk voorkom je daar mondgezondheidsproblemen mee. Dus het is, het is niet zozeer dat je denkt van ja, het is, uh, ik heb er niet veel zin in. Het is je plicht eigenlijk om het te doen. Ja. U doet het wel, begrijp ik? Ja, ik doe het wel, maar ik begrijp zelf ook natuurlijk dat het heel moeilijk is om het aan te kaarten. Ja. En ja, dat blijft denk ik bij iedereen die uh, die voorlichting geeft. Zeker bij mensen die echt absoluut niet willen stoppen. Ja, dan merk je heel snel. Ja. Maar dan nog denk ik dat je er altijd wel een opmerking over kan maken. Ja. En uh, hoe, hoe reageren mensen erop? Zelfen bemoeien je met je eigen zaak of... Uh... Nee, eigenlijk valt het heel erg mee. Het ligt dit net aan een beetje hoe je het brengt. Ik denk als je het een beetje brengt van ja... Je uh, heeft wel eens over gedacht, stop of ik zie dat u rookt. Uh, als je het een beetje niet al te zwaar brengt... Ja, reageren mensen toch ook heel wisselend, hoor. Ja, bovendien, als u, als u met die grote boor in die mond zit... dan kunnen ze toch al niks terugzeggen. Dus dat is ook wel handig, natuurlijk. Ja, dat is ook niet de goede tijd om het dan over te beginnen. Ja, of juist wel. <laughs> uh, goed, ik vind het een mooie, mooie kijk op de zaak. Uh, meer, meer misschien de tandartsen dus... die inderdaad uh, het voortouw nemen wat betreft de voorlichting dan. Dank voor dit inzicht, Josien uh, Rosseel. Uh, toch even terug naar Lies van Gennep van Stivoren. Is dit een idee? Ja, ik vind het een fantastisch idee. Want ja, iedereen die ligt toch twee keer per jaar in die, in die stoel. En we weten dat... zo zo'n ja, zo boodschap van een verzorgprofessional, van een arts, van een tandarts... Zo, zo belangrijk is en dat mensen zo aan het denken zitten. Wat nog helemaal mooi zou zijn, dat als die tandarts dat zegt... dat hij ook iets te bieden heeft. Dat hij kan zeggen van nou, het zou goed zijn om te stoppen met roken... en ik heb wel wat voor je, ik kan je sturen naar een stop met roken cursus of iets dergelijks. Ja, ja, en dat is nou juist ja, weer uit het pakket gehaald. Dus, uh, ja, ja. ja dat ze gelijk door kunnen wijzen. Ja, ja. U, u zegt het al inderdaad, dat is uit het pakket gehaald. Nou ja, jullie subsidie wordt ingetrokken. Ja. Is, is uw uh, ideale Nederland een, een Nederland dat compleet rook... Vrij is eigenlijk. Nou, als je kijkt hoe schadelijk tabak is. Het dus een product dat als je het gebruikt zoals het bedoeld is... heb je een kans van 1 op twee om eraan te overlijden. Is eigenlijk gewoon absurd dat het zo vrij verkrijgbaar is. Wat nu in IJsland gebeurt, we vinden het nu een heel vreemd verhaal... maar ik denk wel dat het de toekomst is. In Finland wordt er ook al over gesproken. Ik denk dat over een, ja, een 20, 30, 40 jaar... men met verbazing terugkijkt naar de tijd dat tabak zomaar verkocht kan worden... Dus ik denk inderdaad dat er een toekomst is. Ja. ja. Nou, we gaan het zien. Uh, voor nu bedankt uh, Lies van Genep van Strivoro. De directeur is er daar. Ja. Het Radio Dagboek. Deze week met Wannie de Wijn, schrijver, regisseur van De Goede Dood, wat we momenteel aan het verfilmen zijn. En omdat dat eerst een toneelstuk was, moest dat verhaal dus worden herschreven tot een filmscript. En dat betekent schrappen, heel veel schrappen. In de tuin van de villa, waar de opnames zijn... worden nog even wat teksten doorgenomen door de kast. Waarom geloof je me nou niet, Mike? Ik zeg laat maar, je begrijpt het niet. Nee, ja, je begrijpt het niet. Jij begrijpt het niet. Oh, jezus, dokter Karma. Het was een beetje de discussie van wat laat je intact van het de, van de, van de, van de toneelstuk. En uh, wat schrap je, want uh, het beeld moet uh, de helft vertellen. En uh, er moest dus een versie komen met minder tekst... Ja, nou, dat was wel interessant. In het begin niet, zei ik dat moet erin en dat moet erin. En v, gaandeweg kwam ik erachter dat het uh, wel vaak erg ro rode roze roodverver was, wat ik geschreven had. En we konden dat allemaal oplossen in beeld. Dus gaandeweg, het, uh, de versie was ik uh, op een gegeven moment ook wel erg streng voor mijn eigen werk. Dat ik dacht, dat is, dat is info, dat is gewoon informatie, die hoef je helemaal niet te horen. En uh, dat is uh, semi-filosofie of gedoe uh, nou, gewoon. Dus toen heb ik dat eruit gegooid. Voilà. Ach, jezus, ik het wat gemakkelijk zeggen hier. Ik begrijp even een paar woorden niet. Dan word je meteen afgezaaid oh, over de engels. Alsjeblieft. Yes. Het wat is belangrijker in een film, volgens mij, dan het hoe. Alleen in deze voorstelling is het hoe uh, is eigenlijk het belangrijkste. Omdat man wil dood, man gaat dood. Het is een lineair plot, er gebeurt eigenlijk niks in. En dan kom je, als je niet uitkijkt met schrappen, kom je op alle info te zitten. En dan heb je het niet meer over het hoe, hoe ze dingen beleven, hoe ze dingen zeggen. Dus contemplatieve momenten die worden je korter. Uh, iets moois hebben we toch wel nodig voor hem. Hè? Speel maar wat, iets, speel, moois, speel, iets speel, heel moois. Staat speel, er iets speel, heel moois? Ja, er staat iets heel moois. Speel, me wat. speel maar wat, iets heel moois. Dan, dan, dan, dan trekken we de zaak misschien oh, nee. nog recht. Speel maar wat, iets heel moois. Ik, ik weet nog wat je mooi vindt. Dus dat was wel even puzzelen, hoe we dat nou... Uh, goed kregen, Dat je niet alle, alle wat zinnetjes overhoudt, alleen maar van uh, wil je koffie, ja, ga zitten, enzovoort, enzovoort. Maar dat je ook de, de teksten overhoudt van de dood is voor jullie, het sterf is voor mij, dat soort dingen. En het was zelfs zo op een gegeven moment, terwijl dat de tekst is die het meest geciteerd wordt en die ook het belangrijkste is voor mij zo'n beetje uit het stuk. Dus de dood is van jullie, het sterf is voor mij. Dat ik op een gegeven moment ook dacht van ja, dat wordt ook te sentimenteel, dat moet je ook schrappen. Dus op een gegeven moment hield je helemaal niks meer over. Ja, Dezelfde toon. Mm. Mm. Yeah, klopt, ja, klopt. Yeah. Yeah. Nee, been... ja, die zit niet lekker. Nou, dan moeten we toch even ja, bij de piano nee, bij de verste toon aan. Ik heb oh, ik altijd gedacht dat het een goed stuk was, maar zo langzamerhand dacht ik terwijl we me bezig waren, het is helemaal geen goed stuk. Er staat veel te veel in. Zoals Erik Vos, regisseur van de Appel, had gezegd: dat kun je ook spelen. Dat ik dacht van ja, dat heb ik er juist ingeschreven. Om, taal, om het failliet van de taal aan te tonen. Dus ze praten heel veel in platitudes en gemeenplaatsen en dat soort dingen. En dat heeft eigenlijk geen enkele zin op het moment dat er zoiets belangrijks voor de deur staat als de dood. Dus daar wou ik het failliet van de taal laten zien. En daarvoor had ik veel woorden nodig. Maar ik kan me voorstellen dat als ik het nu nog een keer zou schrijven, dat ik inderdaad minder woorden gebruik waar het al veel woorden zijn. Nou, hartstikke fijn jongens. Ik denk dat dit wel, uh, toch wel wat scheelt. En we kunnen er altijd in knippen. Wanny De Wijn in zijn Radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers. Terugluister kan via lunch.ncv.nl/slash radiodagboek. De stelling is zometeen in stand.nl. Feyenoord is beter af zonder Mario Been. Nu Mark Visser. Radio 1 Het NOS-journaal. Minister De Jager vindt dat het IMF een grotere rol moet gaan spelen... bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van landen. Op nu.nl zegt hij dat kredietbeoordelaars te laat de risico's van de Griekse schuldencrisis hebben gezien. Ze hebben zitten slapen en nu hebben ze de neiging... juist door te slaan naar de andere kant, al dus De Jager. Ambulancepersoneel heeft in een huis in Bolzwart... een zwaar mishandelde peuter gevonden. Jongetje van drie lag bewusteloos in het huis van zijn moeder... Het ligt nu op de intensive care. In verband met de mishandeling heeft de politie een man en een vrouw aangehouden. Het slechte weer leidt in het hele land tot overlast. Op Schiphol worden in verband met de harde wind drie van de vijf banen niet gebruikt... en daardoor zijn tientallen vluchten geannuleerd. In Eindhoven is de eerste dag afgelast van een driedaags luchtballonfeest. In de Nijmegen roept de organisatie van de Vierdaagse Feesten... ondernemers op om alle materialen goed vast te zetten. En hotelkamers zijn vorig jaar opnieuw goedkoper geworden. De gemiddelde kamerprijs daalde van 90 naar 87 euro per nacht. In 2008 betaalde de hotelgast nog gemiddeld 95 euro voor een kamer, blijkt uit onderzoek van KPMG. En dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. AMW Verkeersinformatie. In het westen van het land heeft het verkeer veel last van de zware windstoten. Files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Meers en Maastricht 3 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag, tussen roelof en Zoete Wouden-Rendijk 5 kilometer. Op de A76 geleen richting Aken, tussen knopen Ten -Essen en Aken 11 kilometer. Wat voor een deel te maken met werkzaamheden in Duitsland. Verkeer uit omgeving Eindhoven richting Keulen kan het beste omrijden via Venlo. De N36 Almelo dedumsvaart is in beide richtingen dicht, dus bij Frieseveen. Dat heeft te maken met een aanrijding. En door werkzaamheden op de N62 Gent richting Borselen. Tussen Hoek en de Westerschelde tunnel 7 kilometer. Dit is radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. De trainer is weg, lang leven de trainer. Het vertrek van Mario Been bij Feyenoord houdt de gemoederen flink bezig. Ja, dat komt toch wel een beetje als uh, donderslag bij Helder hemel. Zo in is... als een bom? Ja. ja echt uh, volkomen verrassend. Ja, dus, uh, ja toch wel jammerlijk. Maar... Ja, het ging jaar niet zo goed. Dus... VDA riep het er nog, hij moest president worden. En nu, nu, nu, is de, nu is de president is dus weg. Het ligt niet alleen aan Mario zelf hoor. Nee, daar geloof ik niks van. Want je hebt natuurlijk ook in de top, kunnen kunnen er ook wel een hoop van weg, hoor. Het ging al best wel slecht met Feyenoord. En ik denk dat het nu wel nog slechter gaat. Het vertrek van Mario Been bij Feyenoord is het tragische einde van een droom die twee jaar geleden begon. Toen daalde de zoon van Feyenoord in een helikopter letterlijk neer in de Kuip. Maar zijn komst liep uit op een grote teleurstelling. De prestaties bleven uit, de kritiek op zijn functioneren nam toe en naar nu blijkt uh, het kwam uh, de spelers ook uh, allemaal een beetje de neus uit. In ieder geval kwamen ze in opstand. Ondertussen zegt het bestuur van niks te weten... door de weerstand onder de spelers tegen Been. En eh, wat is er nu toch met Feyenoord aan de hand? Ik zag ook al de reacties weer voorbij komen. Van mensen die zeggen, ja, is dit nou weer een onderwerp voor stand.nl? Ja, sport is soms ook gewoon nieuws en dan praten we daarover. Bijvoorbeeld met Erik van Dorp, voorzitter van de supportersvereniging van Feyenoord. Meneer van Dorp, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin van Stand.nl. Mag je wel met ja of nee opzeggen? En dan zometeen gaan we uitgebreid doorpraten over de stelling natuurlijk. Maar dit zijn die keuzes. Mario had eerder de benen moeten nemen. Uh, ja. Feyenoord staat met één been in het graf. Nee. De spelers zijn te ver gegaan. Ja. Goed, dan die stelling die ik al even aankondigde die luidt als volgt. Feyenoord is beter af zonder Mario Been. Bent u daarmee eens of oneens sms, dat dan naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101, dus een gratis nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met hekje standpunt. Uh, Erik van Dorp, Feyenoord is beter af zonder Mario Been, eens of oneens. Ja, als je ja of nee moet zeggen, is die uiteraard ja... Er is, uh, wat er aan nou gebeurd is, er is gewoon weg, geen weg meer terug. Dus zonder Mario verder gaan. Ja, ja. Maar met pijn in het hart zeg ik, uh, hoor ik ja. Ja, uiteraard. Ook uh, de persoon Mario, maar ook uh, hoe een en ander gegaan is. Dat verdient absoluut de schoonheidsprijs niet. Nee. Um, dat zijn inderdaad twee dingen hè, natuurlijk. Want Mario die kon wel een potje breken in de, in de Kuip. Uh, nou ja, We hebben het net nog een beetje proberen uit te leggen. Dat, dat hij daar als een held is binnengehaald. Uh, een, een zoon van de club natuurlijk. Ja, hij uh, had eigenlijk... meer krediet, krediet dan andere uh, trainers ja. omdat hij zelf gespeeld heeft. Hij komt in Rotterdam, uh, een aardige vent. Uh, nou, als je de prestatie van vorig jaar ziet, uh, hij kon blijven zitten... terwijl elke andere trainer geslacht, of wat zou zijn. Ja, die, die was er al eerder uitgestuurd natuurlijk. Ja, ja. natuurlijk. Zeker nadat dit baak kon Eindhoven. Ja. 10-0. Ja. Ik, ik zeg het nog maar even een keer. Ja, ja, ja, ik weet thuis uitslag. <laughs> ja, Vonden ja. hebben we er toen hier ook, hebben we er ook over gesproken toen. Maar dat ja. was met Peter Houtman. Um, ja, um, goed, dus dat is de ene kant van het verhaal. Sympathieke fan, Mario Been. Maar goed, iedereen, ook, ook de, de, de, de hardste Feyenoord-fan... die zag natuurlijk dat het niet goed ging vorig jaar. Nee, dat klopt. Maar met de actie die nu geweest is... lijkt het alsof de schuld weer voor 100% bij de trainer is neergelegd. Zoals het een paar jaar geleden met Verbeek ook was. Nou, dat is natuurlijk verre van waar. ja. Hoe kan het toch dat, uh, dat dat eigenlijk pas gisteren zo een beetje naar buiten kwam? Ik bedoel, ik heb dat ook veel collega's uh, niet horen zeggen, journalisten... Die, die hadden daar niet een vinger achter gekregen de afgelopen tijd. Nou, mensen die dicht bij de club zitten, zoals uh, ik bijvoorbeeld... of de, de sportersvereniging, wisten dat er al lang uh, wat aan de hand was. Alleen, het is, uh, er is niet ingegrepen. En, en door... daarom komt kom misschien van Mario een verrassing, maar het sluimerde al geruime tijd. Maar wist hij er zelf van bijvoorbeeld dat, dat er heel veel van die spelers daar zo over dachten? Ja, dat weet ik niet. Misschien dacht hij wel van... ik wil zo graag bij deze club blijven dat je, dat je dingen anders gaat zien. Want, maar, maar dat kan niet anders dan als de buitenwacht het wel weet... dat een trainer en mensen binnen de club het niet zouden weten. Nou ja, tenzij die spelers het alleen maar naar de buitenwacht zeg, en tegen elkaar... en niet tegen de trainer zelf. Nou ja, dat, dat is inderdaad een heel mooi punt wat je zegt. Uh, spelers uh, die hebben al vaak een grote mond, maar uh, echte grote meneer uithangen doen ze niet. Want hier had je rustig mee kunnen praten met iedereen binnen de club en de trainer en mensen die daarvoor zijn aangesteld. Ja. Maar zo zit de voetballerij helaas niet in elkaar. Men veelt het liever aan een bevriende journalist of of een andere, in plaats van dat je gewoon de confrontatie aangaat. Ja, want Leon Flemings, die voorlopig de taken waarneemt... en was assistent hè, van Been, die zegt ja. ook dat er bij de staf... niks bekend was van de onvrede bij de spelers. Ja, nou goed, het zij zo. Dan vind ik het heel merkwaardig... dat uh, mensen eromheen, uh, zoals mensen bij de sportvereniging, dat wel wisten. En uh, in de club zelf zegt men van niet. Sterker nog, dit is door ons uh, enige tijd geleden al aangegeven... dat maar, dingen niet goed gaan. Maar jullie praten ook met het bestuur natuurlijk af en ja. toe... En, en daar, daar is dat nou, zeer regelmatig. Ja, daar is dat gezegd ook door de supporters. Maar nou, onder andere dat gewoon uh, dingen, dat dingen broeien en ook uh, uh, ruim een jaar geleden hebben wij het over het gedrag van bepaalde spelers gehad met de mensen die verantwoordelijk zijn dat die denk ik niet uh, moeten doen uh, wat een fijne speler moet doen. En, en, wat en dat, dat zou met een hart te nemen, maar er gebeurt weinig mee ja. en uh, dat komt ook omdat de grote vraag natuurlijk bevijndelijk is wie bepaalt nou wat. Ja. Wat is dat dan bijvoorbeeld? Wat, welk gedrag hoort daar niet bij vinden jullie? Nou, houding naar supporters, houding naar de club, uh, dat vinden wij niet goed. Nee. En het is ook duidelijk aangegeven dat dat uh, voor een enkeling niet... Uh moet zijn zoals, het, nou, zijn zoals het moet zijn. Ja. Dus als, als de, de leiding van Feyenoord zegt... en, en overigens werd hij gisteren vertegenwoordigd door een man... die natuurlijk nog maar net is, van Geel. Ja. Dus, dus die moet misschien een beetje krediet krijgen. maar die, die wist het misschien echt niet. Maar euh, euh, de, laten we zeggen de andere mensen die daar al een tijd zitten... die, die zouden dit gewoon moeten weten, zeggen jullie? Nou, van Geel zit natuurlijk ook al een aantal maanden. Hè. Dat moeten we niet even vergeten. En die zit constant op die club. En het is natuurlijk verbazingwekkend dat wij dat wel weten... wat er nu speelde. En de mensen die er dagelijks mee te maken hebben, zeggen van niet. Ja. Dus ook van de geen. Waarheid zal er, de waarheid zou ergens in het midden liggen. Dat begrijp ik ook wel, net, onder ik net aangeef dat een speler makkelijker met supporters of journalisten praat dan de confrontatie aangaan met leidinggevende. Ja. Wat We hebben tot slot toch te maken met mensen van uh, 18, 19, 20 jaar... die ja. dat minder snel zullen doen dan een volwassen iemand. Ja. Tegelijkertijd hoor je veel mensen die, die er ook verder van afstaan... en zeggen, ja, wat, wat denken die snotapen wel niet? Zeg? Nou, dat klopt ook wel. Kijk, als je nou uh, 85-maar de Robocup wint... dan mag, heb je één recht van spreken. Maar niet als je tien en neer visie eindigt denk ik dat je nog even pas op de plaats moet maken. Ja. En in de spiegel nog gaan kijken. En, van, uh, waar, en denken, waar heb ik het fout gedaan? En niet alleen maar naar de trainer wijzen. Nee. Even naar de kritiek van die spelers. Hè? Want uh, we horen nu ook berichten dat bijvoorbeeld Wijnaldum... die naar PSV is vertrokken. Ver, ja. die nu met, met Twente in gesprek is, geloof ik. Ja. Uh, dat die jongens uh, echt per, per se niet bij wilden tekenen bij Feyenoord. Vanwege Been. Dat geeft ja. toch ook wel te denken als het zo diep ja. zit. Dat klopt. En dat uh, dan denk ik... Uh, Kom daar schoot jongens mee uit. En ook dit verhaal was al bekend bij mensen die wel dicht op de club zitten. Dus het, uh, maar het zegt, het zegt ook eens over die personen. Ja. Dat als wat... je dus naar een club gaat of wil blijven of weggaan vanwege de trainer. Ja. Kijk, spelers maar... en trainers zijn passanten. En het kan niet zo zijn dat jij daarvoor de keuze gaat maken. Nee, nee maar goed, ik kan me ook voorstellen... als je, als je uh, een, een, een talentvolle jongen bent als, uh, als bij Naldum... Uh, en, ja. en, en je wilt met plezier voetballen... Uh, en het liefst misschien wel bij Feyenoord... maar als daar een trainer zit waar je totaal niet meer over weg kan... dat je dan denkt van, nou, ik ga maar eens om me heen kijken. Wat is die, wat is die kritiek eigenlijk? Wat, wat ging er dan mis tussen die jongens en de trainer in dit geval? Nou, dat, dat, het fijne ervan weet ik ook niet... maar het ging wel een gedeelte over de, de, de, de trainingsintensiteit... over de beleving rond de wedstrijden... Over uh, dat soort zaken speelden. Alleen nogmaals zeg ik, kijk dan ook eens in de spiegel. Ja. En, en dat is, vind ik, gebeurt veel te weinig bij de hedendaagse voetballers. Van, uh, heb ik het nou wel allemaal goed gedaan? Ja. Want daar hoorden we Ron Vlaar bijvoorbeeld ook iets over zeggen in die persconferentie. Dat was een beetje een mysterieuze opmerking. Je had het over conditietraining of zo, waar ze het niet mee eens waren. Ik dacht van, ja, als het dan over dat soort details gaat... dan moet je toch uitkomen met elkaar, lijkt me. Nou, een aantal spelers die... Uh, de wat meer talentvolle spelers... die, die die zagen eigenlijk hun eigen carrière een beetje in, uh, in, in de problemen komen. Die wilden gewoon dat er meer en harder getraind zou worden. Maar goed, ga ervoor naar trainen. Ja, dat lijkt me ook toch. Ja. Meestal zeggen spelers toch juist tegenovergestelde we trainen te hard. Ja goed, maar, maar het is wel Rotterdam hè, natuurlijk, de <laughs> Ja, Nee, daar heb je gelijk in. Ja, ja geen woorden maar daden. Um, ja, precies. Maar, uh, en, en er waren natuurlijk spelers, maar goed, dat is ook wel naar buiten gekomen natuurlijk, die, uh, die wel een paar, paar aanvaringen met benen hebben gehad, waarin hij ook uh, dingen over hun heeft geroepen uh, en, en vervolgens daar weer op terug moest komen. De Claire ja, is een okay, mooi voorbeeld natuurlijk daarvan. Dat, dat klopt ook wel, maar dat is bij welke club? Ik bedoel, dat zal bij uh, andere verenigingen hetzelfde zijn. Uh, iemand die uh, wisselstaat, is nooit blij met zijn trainer. Dat is, lijkt me duidelijk. En dat zie je tot in het amateurvoetbal. Degene die in het, eer, in het eerste staat, vindt de trainer geweldig. En degene die gepasseerd wordt, uh, is boos op de trainer. Want het ligt nooit aan hun, het ligt aan de trainer. Mm -hmm. Nou, dat geldt bij Feyenoord ook. Maar hebben die jongens dan teveel uh, de, de, de macht gekregen? Daar hebben, is daar teveel uh, naar geluisterd? Dat denk ik wel. En, en, uh, maar dat komt natuurlijk ook omdat de mensen die daar verantwoordelijk zijn uh, dat niet hebben gedaan of willen doen. Nee. nee. Want als je die stemming dan hoort hè, van de 18 spelers: dat er uh, geloof ik 13 uh, waren het ermee ja. eens uh, en 5 hebben zich dan onthouden. Ja, dat is, dat is ook niet uh, zeg maar 1 of 2 of zo die het dan niet zien zitten. Nee, dat klopt ook wel. En, en dan moet je je natuurlijk ook gaan afvragen... hoe sterk staan de jongens in hun eigen schoenen. Als de tien zeggen, de trainer moet weg... en jij bent nummer elf, ga je dan ook zeggen. Ja, dat Zo ook. werkt dat in een groep. En dat, uh, normaal als je hebt met jonge mensen te maken. Maar het vertrouwen is gewoon weg uh, tussen trainer en groep. En dan moet je ook geen enkele lijnpoging meer gaan ondernemen. Dat heeft geen zin. De basis is vertrouwen en dat is er niet meer. Ja. Nou ja, ik kan me ook voorstellen als Mario Been echt van niks heeft geweten... dan, dan heeft hij dit nu nog eens een enorme uh, zwaard in zijn rug ervaren. En, en dan is het dus logisch dat hij natuurlijk zelf zegt... Van, nou, hier wil ik, wil ik niks meer mee te maken hebben. Uh, Willem van Hanegem, ook een uh, man van Feyenoord natuurlijk... zegt vandaag ja. column in de het AD uh, dat hij uh, blij is... dat Ron Vlaar de verantwoordelijkheid heeft genomen... Ja. Uh, om namens de speler naar het bestuur te stappen. Wat, wat, wat vind je van zo'n uh, Dat reas? vind ik dus ook. Dat is echt een, echt een aanvoerder. Kijk, of hij het dan wel of niet eens is wat er uh, gebeurde... Maar hij neemt zijn verantwoording en gaat, uh, gaat dit proces in. Niet weten wat de uitkomst zou zijn, dan ben je een aanvoerder. Hij had ook zijn mond kunnen houden en dan had het over een paar maanden uh, fout gegaan. Ja. Dus dat, zegt, betreft, de, dat betreft heb ik daar wel uh, respect voor wat hij gedaan heeft. Ja. Iemand zegt hier, uh, want die stelling staat al een tijdje op onze site... iemand zegt van uh, Mario had het bot van Van Haneghem aan moeten nemen... toen hij uh, aanbood om, om te helpen, hè, als een soort ja, klankbord. Uh, nou, dat, die hebben ook wel een gesprek gevoerd... maar we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Ja. Dat, uh, dat, dat is allemaal niet goed gegaan. Uh, was dat in, had dat de situatie veranderd inderdaad? Ah, weet je niet. Kijk, ik zit hier ook niet om Mario Been uh, te verdedigen. Uh, we stonden toen historisch laag en Van Aninchem doet dat aanbod. De oerfijne door Van Arnhem. Ja, Daar had je toch iets meer uh, respectvoller uh, mee om kunnen gaan, vind ik, vanuit benen gezien. En op het moment dat je dan Van Aninchem afwijst, weet je dat je het nog moeilijker gaat krijgen. Wat heeft Mario ja. Been nou niet goed gedaan? Behalve dit elementje misschien had, had, had Van Aninchem serieus moeten nemen. Wat, wat nog meer niet? Ja goed, Bij elke trainer is wat aan, aan te merken. Ik bedoel, als er 45.000 man in het stadion zitten... is lang niet iedereen het erover eens hoe er gespeeld wordt... en wat de opstelling moet zijn. Dat, dat lijkt me logisch. Ja, ik weet natuurlijk niet in verre... hij wist wat er nu allemaal speelde. Misschien dacht hij van, het waard wel over, het komt wel goed. Nou, dat komt maar dus niet... Natuurlijk uh, heeft hij dingen fout gedaan, maar uh, dat, is, vind ik, uh, dat is niet helemaal juist om hier nu over te gaan zitten praten. Nee. Hoe is de stemming onder de supporters? Je bent gisteren zelf naar dat trainingskamp toegewezen in Ermelo. Er ja. waren misschien wel meer fans daar. Wat ja, er soort... waren er wel een paar duizend. Jaar, wat, klopt. wat vinden mensen? Nou, men uh, vindt A, de, de, de, de manier waarop het gegaan is natuurlijk uh, niet netjes. Als de, de trainer eruit had moeten gaan, moet het niet door spelers bepaald worden, maar door de mensen die ervoor aangesteld zijn, de directie. Die moeten dat bepalen. Die halen uh, trainers en laten ze ook weer gaan. En niet spelers. Het is nu, nu natuurlijk de tweede keer in een paar jaar tijd dat ja. gebeurt. Met Gertjan van Beek ook al, hè? Ja. Precies, hetzelfde. En het uh, kan toch niet zo zijn dat spelers die uh, eigenlijk het hele seizoen... Uh, nou, zeg maar, bijna een wanprestatie hebben gelezen... gaan bepalen of het dan een trainer heeft gelegen. Ja. Um, duizend, uh, duizenden supporters daar gisteren bij de ja. oefenwedstrijd uh, Het werd trouwens 10-0, geloof ik of zo. Hoeveel was ja. het? Ah, je bent misschien vlak voor tijd weggegaan, maar het werd 11-0. 11-0, kijk Oké, okay. ja. okay, nou, uh, ja, zonder Mario Been. Dus het, het Mario Been-effect was al zichtbaar natuurlijk. Um, ja, natuurlijk. Wat ja, is de meest is. gehoorde naam die jij daar hoort? Wie, wie, moet, uh, wie moet hem gaan opvolgen? Nou, dat is, het, dat is het hele rare. Je hoort heel weinig namen. Uh, omdat natuurlijk uh, een supporter weet ook wel dat een, een trainer... Uh, ligt, de meeste trainers liggen nu vast bij clubs. En degene die geen club hebben, ja, daar zal wel wat mee zijn. Of die hebben een, een, een tussenjaar genomen, dat kan. Dus wat ik hoorde het meest is dat het vanuit de club zelf zou komen voorlopig. Dus Van Gastel bijvoorbeeld, een van de jeugdtrainers nu... Met, met bijvoorbeeld Van Hanegem erbij als ervaren. Ja, kracht. ik weet het niet, want niet ieder, je kan wel een trainingsdiploma hebben... maar je weet natuurlijk ook niet of, uh, of je geschikt bent uh, met papieren betreft... om de club te leiden. En ik denk eerst dat er een oplossing moet komen tussen Feyenoord en, uh, en Mario Been... want ja. anders kan er gewoon geen eens een nieuwe trainer komen nee. van buitenaf. Nee. Maar je hoort verschillen, verschillende namen. Kijk, uh, er zijn mensen die uh, toch geschreven zijn met een bepaald type trainer... Uh, ja, alleen hebben die een club, zoals Adriaans en ja. Stevens. Ja. ja, die zitten allemaal vast, ja. Ja, dat is logisch in deze uh, tijd van het jaar. Ja. Alle, iedereen heeft een club. Ja. Dus dat wordt nog allemaal heel lastig. Um, dat wordt heel lastig, ja. ja. Zullen we eens kijken wat, wat onze luisteraars vinden. Uh, de stelling is Feyenoord is beter af zonder Mario Been. Uh, daar is al flink wat op gestemd, zie ik nu. Bijna 800 keer. 32% is het eens met de stelling. 68% is het oneens. We gaan nu luisteren naar onze bellers, uh, Erik van Dorp. En dan kom ik zo meteen graag nog even bij je terug. Stam.nl, goedemiddag. Jullie zijn met Edwin van Oorschot. goedemiddag. Edwin. Uh, even voor de duidelijkheid, ik denk dat Feyenoord beter af is met Mario Been, want die heeft de afgelopen twee jaar duidelijk zichtbaar geen progressie geboekt met zijn ploeg. Maar uh, om even nog wat te vertellen over een aantal jaren geleden, toen is zoiets ook gebeurd bij Herenveen, waarbij de spelers op een gegeven moment naar Riemel van den Velde toe gingen, om te zeggen, wij willen niet meer verder met Foppen de Haan. En daar heeft Riemer toen de tijd naar geluisterd. En die is in gesprek gegaan met die gasten. En toen de volgende dag. Toen werd er door Herenveensochtends een persconferentie belegd. Dus die spelers dachten toen: van, De Haan wordt ontslagen. En toen ging Riemer, Ja, dat is echt gebeurd. En toen ging Riemer zitten. En die zegt: Mensen, we hebben net het contract met Voorpe De Haan met een jaar verlengd. Dat is dus alleen maar om gewoon even aan te geven wie er de, de baas is in eigen ja. huis. Overigens is dat ook bij Mario Been gebeurd. Hè? Toen hij bij NEC even niet zo goed presteerde, hebben ze toch zijn contract verlengd. Ja, het zou wel kunnen. Maar uh, ja, nou ja, het, het, het geeft alleen maar aan dus dat we dat, dat bij Feyenoord... En ik vind het doodvonden voor die club. Ik ben zelf AZ-supporter. Maar wat al jaren gaan is, dat is echt voor het Nederlands voetbal helemaal niet goed. Maar... Uh, uh, je maakt mij gewoon niet wijs dat een directie hier gewoon niks van af weet. Nee. En, wat voor, en, en, en die moet dan ook een wat verantwoordelijkheid nemen. Die ja. moeten niet die jongens die al een jaar lang gewoon slecht gepresteerd hebben. moeten ze die niet in de schijnwerperzoma neerzetten. Nee. Dat hun de schuldigen zijn. Goed. Want dat is gewoon niet goed voor die club. Punt is duidelijk. Dankjewel. Stomp.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg het maar. Ik uh, uh, spreek met de heer Van der Hal. Ik ben niet met de stelling uh, eens dat Mario aan de kant is gezet. Nee. En waarom niet? Ik ben zelf trainer van een voetbalclub. Uh, en ik vind dat de spelers moeten naar de trainer luisteren en niet andersom. Dat is duidelijke taal. Dankjewel daarvoor. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met uh, Abe Wolting. Ik, uh, ik ben het wel uh, met de stelling eens, want uh... Na de desastreuze 10-0 uh, was het eigenlijk al uh, helemaal mis. Alleen wat mij heel erg stoort is dat uh, de directie... en uh, dan met name de heer Van Geel... dat die uh, het uh, op het bordje legt van de spelers. Want dat kan natuurlijk niet binnen een, uh, een club. En of dat nou een voetbalclub is of een andere sportclub. Want die zijn, uh, die zijn uiteindelijk verantwoordelijk. En die leggen dus... Uh, de verantwoording neer bij de, bij de spelers. En uh, daar heb ik heel veel moeite mee. En ik dacht dat we met Van Geel een, uh, een topper in huis hebben gehaald. Maar daar heb ik nu uh, mijn twijfels alweer bij. Kijk aan. Dus eigenlijk zou Van Geel ook al zijn conclusies moeten trekken hieruit. Nou, dat hij nu uh, zo in, uh, in het nieuws komt uh, dat hij zegt van... nou, ik leg het op het bordje van de spelers. Dat, uh, ja, dat kan in mijn, uh, in mijn beleving absoluut niet. Nee. Uh, dat, uh, ja, dat vind ik heel, heel vreemd. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, Goedemiddag met Van Dijk. Allereerst even een korte opmerking naar de heer Van Dorp. Het valt me op. Hij is een uh, Feyenoord-supporter, maar dat hij desondanks toch zeer verstandige dingen weet te zeggen. Over Uzelf, deze... U bent niet zo'n Feyenoord-supporter? Nou, nee, niet echt. Nee. <laughs> maar over deze affaire moet ik zeggen dat ik heb toch een hele andere benadering. Ik vind dat Feyenoord heeft hier een traditie doorbroken. De traditie, zo langzaam het in het voetbal is... ...dat we je trainer kwijt hebben... ...dan ga je als directie en bestuur... ...ga je hem gewoon pesten, treiteren... ...ga je achterkamer-politiek voeren... Hmm. ...ga je het hem leven onmogelijk maken... ...en via allerlei sluipwegen en toestanden... ...weet je hem weg te manipuleren... Uh, ...meestal zeg je dan nog eerst een paar dagen af van tevoren... ...dat je alle vertrouwen in de trainer hebt... ...en dan plotseling, ja, dan is hij toch... U, uiteraard in goed overleg gaat hij weg. U, u denkt dat, we, want Leo Beenhak heeft dit ook gezegd, want die zegt eigenlijk was het, was het vorig seizoen eigenlijk al duidelijk oh, dat ze ook been kwijt wilden. Uh, en u, u denkt dat dat door de, door de leiding is ingestoken? Dat die, die, nee, die... dat denk ik niet, want dat weet ik niet. En dat zou een beschuldiging zijn die vals kan ah, zijn. Okay. Ik zeg alleen, dit is traditie. Ja. Hier ga ik ervan uit dat het inderdaad door de spelers is gebeurd. En dan heb ik nog één opmerking eraan. En dan moet ik ook zeggen, die jongetjes... Die spelers, die hebben nog niks echt gepresteerd. Ik denk dat als ze op deze manier doorgaan, dan, dan denk ik toch dat ze in, over, niet dit seizoen, maar het seizoen later, go goede subtopper kunnen spelen in de Jubilele League. Ja, dank u wel. Ja, hij was niet zo fijn, dat zei hij aan het begin al. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, met Thea Meijer. Dan mevrouw Meijer. Um, ik moet zeggen dat ik het helaas wel eens ben met de stelling, alhoewel ik het... ...onacceptabel vindt dat een onvolwassen spelersgroep kennelijk uitmaakt uh, hoe een trainer functioneert. Het is nu al de tweede keer dat dat gebeurt en uh, uh, het is gewoon diep treurig. Wat Feyenoord nodig heeft, dat is een, een trainer van een kaliber van Gaal, een ervaren trainer... Die is nog beschikbaar trouwens die niet tussen, maar boven de spelers staat... en die ze voor hun hoge salarissen ertoe dwingt... met discipline en motivatie prestaties neer te leggen. Ja. Veel van die jonge spelers die dromen ervan om bij Feyenoord te mogen spelen. En als ze één keer bij Feyenoord zijn... dan weten ze niet hoe snel uh, ze weer naar het buitenland kunnen... voor. Nog meer geld. Ik vind dat de spelers hun hand in eigen boezem moeten steken. En dat het bestuur en de directie steviger moeten optreden. Want ja. anders gaat Feyenoord zo naar de knoppen. Goed zo, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. hier met uh, Adbras uit Hoi. Uh, Dag. Uh, uh, ik ben het uh, niet eens dat, uh, dat het zo gelopen is. Mario Bena moeten blijven en die jongetjes hadden moeten luisteren. Wil je niet bij Feyenoord voetballen? Ja, dan moet je gewoon een andere club zoeken. Maar dat is maar één club en dat is fijn, hoor. En wil je daar niet voor voetballen, dan moet je gewoon gaan. Ja. Uh, dus in het bedrijfsleven is het zo. staat het niet aan bij je baas. Dan moet je gewoon gaan. Maar ja, ja. Het, is, het is natuurlijk lastig als van de, van de selectie, zeg maar, 18 spelers... zijn dat uh, als, als 13 zeggen van nou, uh, ik, ik zie het met deze training zitten. En als die alle 13 hun biezen pakken, dan, dan heb je ook geen, uh, geen team meer over. Nee, maar goed, uh, als je bij een baas werkt, dan heb je gewoon te doen uh, wat je moet doen. Dat is voetballen en uh, voetballen voor je geld... En je uh, je moet je, de, de molen of zo willen ze een keer niet uh, zo mooi, dat je misschien altijd wel gewend bent. Maar je moet gewoon werken voor je geld, klaar. Ja, ja. En, als je niet, uh, en als je dat niet wil, ja, dan moet je gewoon een andere baas zoeken. Zo simpel is het. In het bedrijfsleven is het niet anders. Ja. Dank voor het bellen. Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Wim. Hoi. Hoi. Hoi. Ik, ik ben het eens met de stelling. En waarom? Hallo. Ja, waarom? Waarom? Ja, hij is geen autoriteit. Hij moet is, het is, nou ja, boven, boven de jongen staan en, en, en niet ertussen. En daarnaast heb ik zoiets van, uh, ja, ik denk Verhanig en, en bronkels. Dat vormt dadelijk wel een goed team. Kijk, blijven heerlijk, had dit nooit gebeurd natuurlijk. Hè? De, de oude voorzitter, ik de, de technische staf en dergelijke. Het is, het is gewoon een circus wat er momenteel aan de hand is. Ja. En, uh, en dan, uh, nou ja, goed, de uh, aanvoerder die dan uh, als team verantwoordelijk... Uh, uh, Daar het voortouw in neemt. Nou ja, goed, dat is gewoon duidelijk. En, uh, die, gewoon uh, Rotterdamse mentaliteit. Gewoon uh, hard op de tong. Uh, en dan uh, de technische staf laten dan de jongens opknappen. Uh, prestaties, die, die hebben ze nog niet. Ge... Nou, dat is, dat is nog niet echt gelukt, maar mm -hmm. uh, ze komen we er wel hoor. Goed, dank voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag, u bent de laatste. Hallo, met Rudy van der Riet. Goedemiddag, Rudy. Um, ik ben het ook oneens met de stemming. Ik vind dat de, de spelers van Feyenoord zelf eerst eens naar zichzelf moeten gaan kijken. Um, als je naar de wedstrijd kijkt die ze uh, woensdag hebben gespeeld, die 11-0 overwinning, dan is er één iemand die twee doelpunten heeft gescoord. En de spitsen zie je maar één keer scoren. Dus ik denk dat is het beste zelf eerst bij zichzelf kunnen kijken waar de fouten liggen. En dan pas bij been uh, alles ja. neerleggen. Duidelijk. He? En, het, en het stem ook, ja, het slaat nergens op. Nee, dank voor het bellen. Uh, ja, dat was de laatste mening. Uh, van, toch ook veel Feyenoord-fans die uh, bellen. En dat is toch mooi om te horen van de concurrentie, Erik van Dorp... dat een, uh, een voorzitter van de supportersvereniging van Feyenoord... ook nog zinnige dingen zegt, hè? Ja, dat vond ik wel uh, aardig voor die meneer de Vierde Bellen... van de uh, combinatie met verstandige dingen. Joh, ja, Feyenoord, ik begrijp het wel. Je hebt natuurlijk ook mensen die hebben niks bij Feyenoord. Je zitten hier naar te kijken van de circus. Ja. En, uh, ja, prima. Maar toch is maar het zo. Merk, maar maar jij ja, merkt wel overal. Uh, de Rode Draad is wel van wie is nou de baas bij de club. Ja, ja toch en, is het zo. Uh, want wat, ik, ik hoor zelfs verstokte Ajax-fans uh, zeggen: Van uh, het zou voor de competitie toch heel goed zijn als Feyenoord gewoon weer lekker mee gaat doen en zo. Ja, natuurlijk. Ik ken heel veel uh, echte Ajax-supporters die zeggen van. Uh, dit is voor ons ook helemaal niet leuk. Want nee. Wij eindigen liever één punt boven jullie dan twintig. Dat geldt yes. voor ons trouwens ook. Wat, wat, maar, wat, wat, maar, maar men mis, mist gewoon de rivaliteit, de sportieve rivaliteit. En uh, dat, uh, ja, dat, die zijn natuurlijk nu niet. Nee. Wat, wat vind je van de reacties over het algemeen die binnenkomen? Nou, die, de meeste waren toch wel eigenlijk het verhaal wat ik ook vertelde van, uh, bepaalde besluiten moeten door een directie of een raad van commissarissen gebeuren, en nu door een spelersgroep van een gemiddelde leeftijd van twintig jaar. Ja. En, en dat, dat is eigenlijk, uh, zeker de eerste, bellen had uh, zeer zinnige dingen te vertellen. Ja. Er wordt ook iets gezegd over de autoriteit bijvoorbeeld van Been. Van op, op de vraag, wat, wat had hij dan zelf nog anders kunnen doen? Is dat een punt inderdaad, dat hij misschien te veel tussen de spelers stond? Wordt, wordt dan gezegd? Ja, maar dan moet je wel de mensen die uh, jouw leidinggevende zijn, met je mee hebben. En ik denk dat dat het grote gemis voor Mario geweest is. Dat hij niet die steun van bovenaf voelde. En daardoor is het gelopen zoals het nu gelopen is. Dus ja. het is natuurlijk beschamend als, een, als er gezegd wordt vanuit de directie: van... hier hebben wij geen verantwoording voor. Nou, hij is wel verantwoordelijk voor als directie. Ja. Dat dit, dit soort zaken niet gebeuren. En als het gebeurt, dat zij het oplossen en niet een spelersgroep. Ja. De naam van Gaal viel een keer. Ik, ik denk dat hij voorlopig helemaal niks wil doen. Maar gewoon zo'n type trainer die dus gewoon streng kan zijn. En, en, en laten we zeggen, vooral met jonge gasten bezig kan. Is dat, is dat iets? Ja, misschien ook wel. Kijk, uh, tijden veranderen ook. Als, als je vijf jaar geleden gezegd... Van is in beeld bij Feyenoord. Nou, dan uh, had dat niet goed gekomen. En nu hoor je toch steeds meer die, uh, die naam rondgaan. Ook omdat iedereen toch wel beseft dat het een, een toptrainer is. Maar ja, iemand hij moet wel hij moet, hij moet ook maar willen. Ja. Maar voor een trainer van een dergelijk kaliber... is natuurlijk Feyenoord een geweldige uitdaging. Ja. Nou ja, zeker. Zeker, want uh, je, ja. kunt, je kunt alleen nog maar een hoop winnen natuurlijk vanaf nu. Um, ja. we gaan Komt het goed met Feyenoord? Altijd. Het komt altijd goed, het duurt alleen wat langer. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, nou sterkte erbij dan. Uh, uh, leuk dat je even meedeed, Erik van Dorp, voorzitter ja. van de supportersvereniging van Feyenoord in uh, Stand.nl. Het ging vandaag over Feyenoord en ik zag nog een aardige reactie voorbij komen op onze site. Die zei je moet de stelling eigenlijk omdraaien. Mario Been is beter af zonder Feyenoord. Ja, zo kan je het ook bekijken. Uh, de tussenstand op de site, 31% eens met de stelling, 69% is het oneens. En er is door bijna 900 mensen gestemd. U kunt blijven reageren de hele middag. Dionne de Graaf is hier voor Radio Tour de France, zometeen na tweeën. Ja, klopt. Eerste bergetappe? Eerste, ber eerste echte bergetappe. Het is echt een hele zware. Hij is sowieso ook lang, 211 kilometer. En uh, dan gaan ze een eerste categorie op. Dan de Tour Malais op. En uh, ze eindigen op Loes Ardiden. 1700 meter. Dus het klassement wordt door elkaar geschud. Ja. Dus we zijn benieuwd wat Gezing gaat doen. Of ja. Johnny het redt. ja. Gaan we allemaal naar kijken. Ja. Ja, en zitten er nog gasten bij je? Nee, of? we hebben geen gasten, want we willen zoveel mogelijk uh, bij, uh, de tours aan, bij de Tour zijn, bij de koers. Goed zo. 14 juillet, zeg Ja, nu me. wel, hè? <laughs> er zo zijn we... ook wat Fransen ontsnapt, trouwens. Ach, tuurlijk. Doen ze altijd. Nou, goed, we gaan het allemaal meemaken vanaf 2 uur. Radio Tour de France. Dionne de Graaf zit hier zometeen. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag.